Dit is de Egyptische afdeling. Zal ik je eerst wat meer over het land vertellen? Rechts achterin hangt een landkaart. Ga daar maar eens naartoe. Dit is de kaart van Egypte. Je hebt zo'n kaart vast wel eens op school gezien. Van Nederland bijvoorbeeld. Maar dit is dan Egypte. Het land heeft op dit moment ongeveer 83 miljoen inwoners... Vergelijk het maar eens met Nederland, dat heeft 17 miljoen inwoners. Egypte heeft dus wel bijna vijf keer zoveel inwoners als Nederland. Weet je wat de hoofdstad van Egypte is? Dat is Cairo. Zie je het op de kaart? Het ligt op de splitsing van die grote rivier, de Nel. Cairo is ook de grootste stad van Egypte. Daar wonen wel 20 miljoen mensen in Cairo. Dat is dus zelfs meer dan er nu in heel Nederland wonen. Goed, nu ga ik even wat belangrijke plekken op de kaart noemen. Kijk je even mee? De zee boven Egypte is de Middellandse Zee. Misschien heb je er wel eens in gezwommen. Toen je bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk of Zuid-Italië op vakantie was. Want die landen die grenzen ook aan de Middellandse Zee. En aan de rechterkant, ten oosten van Egypte, ligt de Rode Zee. Nou, Cairo hebben we al gevonden. Iets onder Cairo zie je Saqqara. Dat is voor dit museum een belangrijke plaats. Er gaan namelijk elk jaar archeologen van het Rijksmuseum van Oudheden naar Saqqara om daar opgravingen te doen. Maar daar vertel ik je later wel wat over. En daar vlakbij liggen de piramides van Gizeh en Abu Shir. Zie je ze? Ook daar zal ik je straks nog wat meer over vertellen. Als je nu de rivier de Nijl naar beneden volgt, kom je bij een rare kronkel in de rivier. Daar liggen Luxor en Thebe. Zie je ze? En daar... Aan de overkant van de Nijl ligt het Dal der Koningen en het Dal der Koninginnen. Dat staat hier niet op de kaart, maar het bestaat wel. Als je uit naar Egypte gaat, moet je daar maar naartoe, want in het Dal der Koningen liggen heel veel farao's begraven. Niet in piramides, maar in rotsgraven. Je hebt vast wel eens van farao Tutanchamon gehoord. Nou, hij was in zo'n rotsgraf begraven. Op je iPod zie je een plaatje van Tutanchamon. Als je nu goed naar de kaart kijkt, wat valt je dan op? Juist, bijna alle dorpen en steden liggen langs de rivier. De rest van het land is één grote woestijn. Daarom wonen er ook zoveel mensen langs de Nel. Ze kunnen natuurlijk niet leven zonder water. En omdat de rivier vroeger elk jaar overstroomde, was het land langs de Nel heel vruchtbaar. Er konden allerlei bomen en planten groeien en ook veel dieren konden er prettig leven. Als je nu naar links kijkt, staat daar een vitrine met wat dierenbeeldjes erin. Het is vitrine nummer 107. Dat kun je rechtsonder aan de vitrine zien. Het kan niet missen. Welke dieren zie je allemaal? Een ibis, een nelpaard en een mantelbaviaan. En bij nummer 17 een jakhaals. Zie je die? En een hagedis. Al deze dieren leefden in en rond de nel of in de woestijn. De ibis, bij nummer 2 bijvoorbeeld, leefde bij de nel. Hij wordt ook wel de Nelreiger genoemd. De heilige Ibis werd door de oude Egyptenaren als god vereerd. Hij was het heilige dier van de god Tot. De mantelbaviaan werd ook vereerd als heilig dier. En de jakhals, dat is een soort wilde hond, werd door de Egyptenaren in verband gebracht met de dood. Daarom werd Anubis, de god van de dood, ook afgebeeld met de kop van een jakhals. Kijk maar op je iPod, dan zie je een plaatje van Anubis. Ook het nelpaard, bij nummer 3, was een heilig dier. Set, de god van het kwaad en de chaos, werd vaak als nelpaard afgebeeld. Dit dier was vroeger een gevaar voor de oude Egyptenaren die langs de nel woonden. Als de nelpaarden uit het water kwamen, liepen ze over de akkers van de boeren en maakten heel veel kapot. De boeren liepen daardoor vaak een deel van de oogst mis. Genoeg over dieren. Ben je klaar voor de piramides? Dan gaan we er nu een bekijken. Nou ja... Geen echte natuurlijk, die vind je alleen in Egypte, maar we kunnen wel zien hoe ze gebouwd werden. Als je de volgende zaal inloopt, zie je op de linkerwand een grote tekening. Daar leren we meer over de piramides. Ik ben benieuwd. Druk nu op pauze en als je bij de tekening bent, weer op play.